book 2 9 9 1 weekdagen weekdagen วันจัน de maandag de maandag Wan Angkhan. De dinsdag. De dinsdag. Wan Put. De woensdag. De woensdag. Wan Paruhat. Sabadi. De donderdag. De donderdag. Wan Suk. De vrijdag. De vrijdag. w a n z a a De zaterdag. De zaterdag. w a n a t i t De zondag. De zondag. s a b d a a t i t De week. De week. t a n d o n d e r d a n tot d o n a e r d a g Van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag. Wan Tien een, is Wan Tan. De eerste dag is maandag. De eerste dag is maandag. Wan Tien Song, is Wan Angkan. De tweede dag is dinsdag. De tweede dag is dinsdag. วันที่สามคือวันพุธ De derde dag is woensdag De derde dag is woensdag วันที่สี่คือวันพฤหัทสับดี De vierde dag is donderdag De vierde dag is donderdag วันที่หาคือวันสุก De vijfde dag is vrijdag. De vijfde dag is vrijdag. Wan tii 6 is wan z a u De zesde dag is zaterdag. De zesde dag is zaterdag. Wan tii 7 is wan artit. De zevende dag is zondag. De zevende dag อีสุนดหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน De week heeft zeven dagen เจ็ e e ันเราทำงานเพียงหาวันเราทำงานเพียงหาวันเรา w ำงา e เพียงห้าวัน wij w e r k e n maar ห้าวัน